Het is Caroline Bari met het NOS Journaal. De varkensboeren zijn er niet uitgekomen met staatssecretaris Dijksma. Vanmorgen hadden ze een gesprek over de lage vleesprijzen. De varkensboeren zitten in geldnood en willen dat Dijksma de milieueisen en de regels voor dierenwelzijn versoepeld. De staatssecretaris ziet daar niets in. Ze vindt dat de boeren onder ogen moeten zien dat er geen varkens bij moeten komen. Ze zei dat ze wel wil kijken of de kosten van de vlees- en exportkeuringen omlaag kunnen. Ook wil de staatssecretaris proberen om de export naar landen als China te bevorderen. De boeren hebben er last van dat ze niet meer kunnen handelen met Rusland. In Thailand is meer dan 2000 kilo ivoor vernietigd. De partij Olifant was het land binnengesmokkeld en had bij verkoop ruim 2,5 miljoen euro moeten opbrengen. Thailand is belangrijk voor de doorvoer van ivoor naar Vietnam en China. Dierenrechtenorganisaties zijn blij dat Thailand de illegale ivoorhandel aanpakt. Bij een opvangcentrum in Hongarije heeft de politie traangas gebruikt... tegen een groep vluchtelingen. Honderden migranten wilden weg uit het overvolle tentenkamp... maar werden tegengehouden door de politie. Inmiddels is het weer rustig. Het land lijkt zijn vluchtelingenbeleid te hebben aangepast. Eerst zou er een hek bij de grens komen. Nu mogen vluchtelingen wel naar binnen als ze maar zo snel mogelijk doorreizen. Opnieuw zijn twee onderdelen van het failliete Imtech verkocht. Bij die onderdelen werken ongeveer 250 mensen... Een deel van hen werkt in Nederland. Een ander bedrijfsonderdeel wordt opgesplitst en in delen verkocht. Technisch dienstverlener Imtech ging twee weken geleden failliet. Het lukte de curatoren niet om het bedrijf in zijn geheel te laten doorstarten. Het weer, het is afwisselend zonnig en bewolkt en ook warm tussen de 22 en 27 graden. Later vanmiddag stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Morgen regen en een graad of 17 dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A1 staan in beide richtingen bij Muiden files met een lengte van 3 kilometer. En aan de noordkant van de Koentunnel op de a 10 West richting Den Haag staat 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, Z zandvoort en zomerheers. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM luncht. Luisteraars die in geestelijke noodverkeer kunnen bellen met 035 6331. Daar zit onze pastor, die erg graag met u over uw problemen wil praten.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 Dat was niet nodig geweest. Dat was niet nodig geweest. Zeker niet omdat normaal gesproken... mijn broer en ik tijdens het nummer... de vleugel even naar het midden van een podium schuiven... zodat ik mij achter de vleugel even... discreet kan omkleden. Nu hebben ze ons vanmiddag hier van een casino de kop gek gezeurd... of de vleugel vanavond die wilde laten staan waar die stond. Stel dat je vieze rik... Ja, het kwam er hierop neer. Morgen vroeg heeft Rita Rijs hier een repetitie. En Rita Rijs heeft per se die vleugel nodig. En hebben ze net vanmiddag daar kring gestemd. En die vleugel ook gelijk. <lacht> maar in ieder geval. Er konden wel eens te veel telefoonnummers zijn. Vroeger was alles wat dat betreft veel overzichtelijker. Ten tijde van mijn grootouders, bijvoorbeeld, had bij ons in Almelo de familie Ten Katen telefoonnummer 1. Ik heb daarover nagedacht, maar dat betekent dat er destijds hooguit 9 abonnees kunnen zijn geweest in Almelo. Ik heb het nagezocht en er blijken er precies 9 geweest te zijn. Die abonnees in Almelo waren, nou allereerst dus de familie Ten Katen, die had telefoonnummer 1. Scholten H2, Van Heek H3, Jannik H4, Schuttersveld H5, Bendien H6, Spanjaard H7, Nijhuis had een geheimtelefoonnummer en Dijk is had 9 nee. Ik heb daar nog eens verder over nagedacht. Maar het kan ook zijn dat men best wel een probleem heeft, maar te eigenwijs is om hulp te vragen.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 Hij zegt: Ik geloof niet dat hij is neergestegen. Ik zeg: dan bent u een heiden. Ja. Hij zegt: Ik kan toch wel geloven in de Jezus die omhoog gedaald is? Nee. nee, Dat kan hem helemaal niet. Dat kan echt niet. En het is ook geen muggensifterij. Het is muggensifterij. En u weet het, in geval van nood. Belt u dan rustig met nummer 035-6331. Is er dan nu echt geen enkele luisteraar die eventjes de pasto wil bellen? Het is toch verdorie een kleine moeite. 035-6331. En draait u alstublieft wel het goede nummer. Het verkeerde nummer is 050 Tenminste, <lacht> als ik me niet vergis. Al die tijd dat ik hier bij het omroeppastoraat werk, heeft er nog nooit iemand gebeld. Nee. De brandstoftank die verloren is door een Amerikaanse straaljager is terechtgekomen in het Drentse klazinaveen. Twee vrouwen moesten naar de dokter. Op weg daar naartoe kregen ze de brandstoftank op hun hoofd.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 Sauna is goed voor astma. Uit een onderzoek is gebleken dat sinds er astmapatiënten naar de sauna worden verwezen... het aantal astmapatiënten drastisch is gedaald. Er werkt hier bij ons op de omroep ook een helderziende. Die heeft in een radioprogramma zijn eigen rubriekje. Weet u, die helderziende... die wordt ook nooit gebeld door... Een dat, dat weet ik. Dat weet ik dat hij ook nooit gebeld wordt... want we zitten soms urenlang met elkaar te schaken. Wat overigens een mooie ervaring is, vind ik. Schaken met een helderziende. Ik weet nog wel heel goed, mijn eerste partij tegen hem. Ik was aan zet. En ik denk, ja, de man is helderziende, dus hij weet waar ik wil gaan zetten. Zet ik stiekem wat anders, dan ik mooi te paard. <lacht> Voor ik bij de omroep kwam, had ik een kleine parochie.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 Prijs de heer 57. Prijs de heer Nee. US back in the US back the USSR Dat was dat natuurlijk weer mijn favoriete beentje, de Beatles. En back in the USSR nummer uit 1968. Van The White Album. Is dat je favoriet? Dat wist ik niet. Nee? Nee. Moet je beter opletten. Ah. <lacht> <Pfft>. <lacht> Het recept van de week. Een gerecht.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 Het is een gerecht voor vier personen en de bereidingstijd bedraagt ongeveer 30 minuten. Wie heeft hiervoor voor nodig? Twee uien, 500 gram winterpeen, 1 tomaat, 2 eetlepels olijfolie, 1 theelepel gemalen geelwortel, oftewel kurkuma, 1 theelepel uh, gemalen komijn, 1 theelepel gemalen koriander... 1 teentje gehakte knoflook. 400 gram linzen uit blik. Een liter kraanwater. 400 milliliter kokosmelk uit blik. En een groentebouillon tablet. De bereiding gaat als volgt. Snipperd uien. de winterpeen en snij de peen uh, en de tomaat in kleine blokjes. Frit olie in een soepan. Bak de ui en winterpeen glazig. Roer de geelwortel, komijn, koriander en knoflook daardoor. Laat de linzen uitlekken en spoel ze af. Doe ze in de pan en bak 5 minuten al omscheppend op middelhoog vuur. Voeg dan het water, de kokosmelk en de bouillon-tablet bij de groenten... en laat 15 tot 20 minuten zachtjes koken. En schep tot slot de gesneden tomaten door. Breng de soep op smaak met peper en zout. En uh, dit is erg lekker met uh, naanbrood. Dat uh, Indiaanse volkorenbrood. Of met een Turkse pide. En een tip voor een extra pittige variant. Bakt u een fijn gesneden Spaanse peper mee met de groenten. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Hé, een vraagje. Mm. Winterpeen, is die er wel in de zomer? Die is er al hoor. Oh, die is er ja, al. Ja, oh. die is er nu al. Oh, ik, uh, ik zoek, uh, Kijk wel even naar. Uh, wat er in de winkels verkrijgbaar is. Uh, voordat joh, ik het. Uh, het is nog steeds hartje zomer en ik hoor oh, de <coughs> denk, Nou, uh, even vragen hoe dat zit. Dat ja. hè? Uh, de, uh, de eerste spruiten zijn dan weer verkrijgbaar. Ah, oké. Okay. Dus. Ja. De kassen, ja. hè? Ja. Ja. Okay. Nou, dat dat was, even, was even een vraag. Ja, even, nou, he. het is geen rare vraag. Nee. Je hebt gelijk, maar. Oh. Uh, Nee, ik ga geen, uh, geen gerechten uh, en ingrediënten noemen die niet verkrijgbaar zijn. Ik bedoel, dat okay. zou een beetje nonsens zijn. Oké, okay. Maar mocht u geen winterpeen kunnen vinden, het kan ook vervangen worden door gewone peentjes. Oh, Bij deze. Ik zweet peentjes. Ja, dat doe ik ook regelmatig, maar ja. <lacht> I'm Dit is een nieuwe Brian Adams. Lekker hoor! Was Brian Adams. You belong to me. And dit is... canny B. be? No Spang. Oh, voel je nice? Vier je dagen. Soms niet slagen. Niet zo klagen. Neem je tijd en kijk het even aan. Het is vaak niet zo erg als het lijkt. is. Dus kun je zelf wat rust in die bovenkamer. het kan je redden als je het even niet weet. Blijf optimistisch, want zo is het leven. Oh, oh, oh. Zal mij je zo slecht bejegen, terwijl je zo je best hebt gedaan. Gelijk hebben ongelijk gekregen, maar goed, wat doe je eraan? Nospa, ooi Nospa, eh hey, Nospa, maak je niet druk, Nospa. Nospa, ooi Nospa, eh hey, Nospa, maak je niet druk, Nospa. Falling and upstart all in the day Even doses, everybody knows it my good morning a day for People falling and men to craken dan van Kenny B, opvolger van Parijs. Tenminste, dat neem ik aan, want hij stond in de lijst met nieuwe muziek. Dus ik denk, nou, dan zal hij wel, hè. Uh, he, zal het wel, uh, ja, dan zal het wel. Nou, en als het niet zo is, dan uh, lig ik in commissie. Zo is het ook nog een keer. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Angela hey. Janssen. Heb je dat mooi gemaakt, Richard? Tjonge, jonge. jonge. Ja, fantastisch. Ja. Een 18-jarige Haarlemmer is gisterenmiddag aangehouden... op de Nobelstraat in Haarlem... omdat hij meerdere toezichthouders zou hebben bedreigd. Rond half 6 kreeg de politie melding van een conflict... tussen de toezichthouders en de verdachte... Kort daarvoor was de verdachte door toezichthouders aangesproken... op het feit dat hij met zijn bronfiets door een voetgangersgebied wilde rijden. De verdachte reageerde hierop verbaal agressief. En toen de verdachte vervolgens geen eh, identiteitsbewijs wilde afgeven... probeerde de toezichthouders hem aan te houden. Dit lukte niet en de verdachten gingen vandoor. Even verderop kon hij door de gewaarschuwde politie alsnog worden aangehouden...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 De grootste activiteit wordt tussen 6 en 11 uur vanavond verwacht. En dit betekent dat ook de avondspits hiervan hinder kan ondervinden. Pas dus goed op wanneer u rond de avondspits naar huis rijdt. Caro Emerald is aanstaande vrijdag en zaterdag te zien en te horen in Openluchttheater Caprera de Bloemendaal. En wilt u nog kaarten hebben? Helaas, beide avonden zijn compleet uitverkocht. Bij Tata Steel in Velse Noord is afgelopen weekend een 70-ton wegende hijskraag gestolen van een transportbedrijf. Krijg je het voor elkaar? Inmiddels is het ding gesignaleerd, maar kennelijk nog steeds niet terug. Het is nu niet bepaald een ding wat je onopgemerkt weg kunt moffelen, maar toch gebeurde dit uh, tijdens het weekend. Volgens het transportbedrijf wil de politie niet echt meewerken... en daarom is het bedrijf zelf maar een zoektocht gestart. Het transportbedrijf vermoedt dat de huiskraan vanuit de Eemshaven in Groningen... wordt verscheept naar Afrika en of Rusland... of wordt gedemonteerd zodat de losse onderdelen kunnen worden verkocht. Het Noord-Hollands Dagblad meldt eh, dat gisteravond een signalering is geweest van het bakweest net over de grens in Duitsland. Mocht u wat gezien hebben, het Hillegomse transportbedrijf... HTO en H.O.B. is blij met iedere tip. Dat er geen geld meer uitkomt, uh, mag geen reden zijn... om het hele ding aan gort te slaan. Helaas begreep iemand in IJmuiden dat niet helemaal... en vernielde daarop een complete pinautomaat. <tacht> Zo meldt de politie Velsen. De pinautomaat staat op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. En dankzij oplettende buurtbewoners heeft de politie een verdachte aan kunnen houden. En nu maar hopen dat hij ergens anders wel wat geld op kan nemen. Want het zou zomaar kunnen dat hij een flinke boete moet betalen. Tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust Weerbericht luidt als volgt.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 Morgen krijgen we een kleddernatte dag met veel bewolking en periode met regen. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws en het weer. Pass it on. <muchin> het liedje dat heet The News. Dat is wel toepasselijk vlak na het nieuws natuurlijk. Dat is wel handig dan. Ja, zo gaat dat. En we hebben nog een nieuwe. Ja, ik, ik heb een heleboel nieuwe platen vandaag. Dit is er ook een. Direct. Nummer 1. Here and Now. Weer van de Haagse band Direct, en weer is getiteld Hier en Nou. Direct. Ik heb nog een aantal nieuwe dingen voor u. Ja, het is weinig oud vandaag, maar dat komt de andere keer wel weer. Ja, we hebben vandaag een heleboel interessante nieuwe dingen. Dit ook. Never caring who you rip apart. If you don't get your way, you can't borrow or pay. But you're nothing until you're to love. You've got nothing until you're to love. It feels like I crush you back to your Darling, we start in uh, number that he'd learn to love. This is five seconds of summer, Woo! and the number that off fly away. Can you down these seconds? Seconds of summer fly away ja, straks eh, hebben we natuurlijk eh, de nieuwjaarsvuur voor u ja, ook dat nog een keer. Ja, dat gaan we straks ook nog even doen. En straks in de vinyljaren gaan we natuurlijk uh, ja, weer aandacht besteden aan de nieuwe Vinyl 50, die uh, zojuist online is gekomen. En ja, CFM... Wij zijn natuurlijk het eerste station dat er gewoon aanzien besteedt in heel Nederland. Ja. Tenminste, dat denk ik wel. Zo snel zijn we nou. De lijst staat online. We hebben een totaal nieuwe top drie. Dat kan ik u wel vast verraden. Ja, dat mag u wel weten. We hebben vast... Uh... En um, ja, ik heb als Classic Album vandaag uh, Walls and Bridges meegenomen van uh, John Lennon. En uh, dat omdat ik uh, van de week las dat ze plannen hebben. Of dat zal ook wel gaan gebeuren binnenkort. Dat dat album ook weer opnieuw uitkomt op vinyl. Ja, maar nou, ik had hem nog op vinyl. Dus ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik neem hem gezellig mee. Gaan we vandaag even dat album van John Lennon uit 1974, geloof ik. Komt. Gaan, we dat, uh, gaan we dat even draaien? Maar die informatie krijgt wel maar straks natuurlijk in de vinyljaren hierna. Tussen twee en vier. En Ansel is natuurlijk bezig al met, uh, met het uitzoeken van. Uh, Nieuwe platen. Is dat er wat interessants bij? Of, uh... Ja, de, hij is niet... Uh, wat ik tot dusver tegenkom is best leuk. Oh. Ja. Goed. Wat een leuke, leuke uh, lijst. Oké. Okay. Nieuwe, nieuwe releases allemaal. Ja. En wij, u weet het, wij besteden dus aandacht aan de nieuwe binnenkomers. Hè? We gaan niet die hele lijst draaien, maar we, we besteden aandacht aan de nieuwe binnenkomers. Nou... En, uh, dat was nog een flatje van uh, dat 5 uh, seconden. Team Impala was de band die vier weken lang de vinyl 50 aanvoerde. Maar ze zijn vertrokken. Oh nee. Uh, ze staan niet meer sorry. op nummer 1. Uh, dit nummer heet Weet ik veel. Eventually. Impala, het is uh, afkomstig van het album Currents. En uh, dat, uh, dat uh, The Less I Know was de vorige single. Dit is denk ik de nieuwe. Maar ik ben, uh, ja, stond weer in de lijst met nieuwe uitgebrachte singles. Dus, nou, lekker dan. Stonden wekenlang nummer 1 in de vinyl top 50, maar daar zijn ze nu uit. Uh, niet, uit de, uh, niet uit de lijst, maar wel uit de top 3. Dat wel. Ik krijgt een hele nieuwe top drie. Straks om drie uur doen we dat. Na het nieuws van drie uur dan zenden wij de top drie van de Vinyl 50 uit. De Vinyl Album Top 50. Het gaat allemaal om LP's. Ouderwetse LP's. En ik heb nog een, een hele gekke oude plaat voor u uh, klaarstaan. Met een... Met een Geer onuitsprekelijke titel De naam van de zanger is ook al zo ingewikkeld Het is Adriano Celentano Het zal wel een Italiaan zijn En het nummer dat heet Priessen Continental Altuussel <laughs> Kun je het ervan nazeggen? Priessen Continental Zo heet het Adriano challenge met de ondertiteling. Hele gekke platen. Weet wat het betekent. <laughs> Pris en Continental chusel of zo. Ja. Pris en Continental chusel". Ja, dat is de titel. Adriano Celentano is de artiest. Dat was een hit in uh, de jaren zestig. En uh, ja, toen maakten ze ook nog eens rare platen. <laughs> voorkomen. Ja. En als u dit hoort, dan weet u het. Uh, dank u dat u ons zelf liet zijn, ondanks het chaotische gedoe erin. Maar eh, dat u ons onszelf liet zijn... Hè? Ja, oeh, wat zie ik nou allemaal? Voor allemaal blauw daar, oeh. Ja, thank you for letting me be myself... van de Jazz Crusaders. En dat is onze slottune voor vandaag. Trouwens, elke dag als wij uitzenden. Straks de vinyljaren. Morgen zijn Angela en ik er weer. Want uh, morgen begint het paal zitten. En dat betekent dat ja. de, vaste, de sidekick voor de donderdag op het strand zit morgen. Die gaat uh, in de uitzending verslag doen wat er allemaal gebeurt. Dus, nou, dat ze niet, want het wordt echt pokken weer. Morgen? Ja. Oh. Arme dolly. Ja, dat ja. is bij de lijnen, mensen. met. Ja, dat heb ik echt met haar te doen. Nou ja, ze doet de CFM-jackie aan en dan is het waterdicht, hè, toch? Uh, ja, als het goed is wel. Ja. Goed, wij gaan ons opmaken voor de vinyljaren, dames en heren. Eh, met walls bridges van John Lennon als Classic Album en natuurlijk de nieuwe lijst. En ik zeg. We, eh, t, um, tot zo. Tot zo.